Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politiebond ACP van de gemeente Den Haag om volgende week zaterdag vijf demonstraties toe te staan. Er zijn ook al zes evenementen in Den Haag, waaronder een kermis en een voetbalwedstrijd. De politiebond is bang dat het allemaal te veel wordt. Burgemeester van Aertsen heeft toestemming gegeven voor demonstraties van twee extreemrechtse groeperingen, een extreem linkse groep, een moslimorganisatie en Geen Stijl. Drie van hen moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden, zoals op één bepaalde plek blijven. Geen van allen mag naar de Schilderswijk. Er kan op dit moment nog geen onderzoeksteam terug naar de plek in Oekraïne waar vlucht MH17 is neergehaald. De veiligheidssituatie is nog niet stabiel genoeg, zei minister Hennis van Defensie na een gesprek met haar Maleisische collega. Ze hoopt dat de missie nog wel dit najaar kan worden hervat. De leider van de repatriëringsmissie, politiechef Albersberg, is intussen weer in Kiev. Hij is daar om een goed beeld te krijgen van de omstandigheden in het gebied. Bij een ongeluk in een meststoffenfabriek in Waalwijk zijn twee mensen om het leven gekomen. Rond vier uur vanmiddag stortte een wand in die bestond uit betonblokken. De twee mannen van 54 en 22 jaar werden bedolven en overleden ter plekke. De technische recherche en de arbeidsinspectie doen onderzoek naar het ongeluk in Waalwijk. Openbaar vervoersbedrijven verdienen jaarlijks 16 miljoen euro aan reizigers die vergeten uit te checken. Dat staat in een onderzoeksrapport. Per jaar vergeten reizigers ruim 7 miljoen keer om bij het uitstappen hun OV-chipkaart tegen de paal te houden. Ze betalen dan te veel voor hun reis. Je kunt dat geld terugvragen, maar ruim 90% doet dat niet. En dat levert de vervoersbedrijven dus 16 miljoen euro op. Het weer, het blijft droog, vannacht kans op mist. Morgen geregeld zon, maar in het westen ook wolkenvelden. Het wordt 19 tot 21 graden. In het weekend overwegend droog, met in het westen en noorden de meeste zon. En maxima tussen 20 en 22 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Ze nog. Ja, ze leven nog. Na de stunt van in deze week U2 hebben we dus nu ook de Simple Minds, maar die waren toch net even een tikje eerder. Dit was de nieuwe single van de Simple Minds, Blindfolded. Ik kreeg hem aangereikt van een, ja, eigenlijk een naar die tegenwoordig in Duitsland verkeerd. Mick, Sondor, dankjewel vriend... Uh, dat ik uh, deze ook uh, eventjes in mijn persoonlijke berichtenbak mocht uh, krijgen. Want ja, het uh, is natuurlijk uh, altijd wel leuk... als je op een gegeven moment dit soort uh, dingen nog uh, krijgt. Uh, ze bestaan dus nog. Maar You uh, Too, ik zei het al deze week ook uh, behoorlijk in het nieuws uh, geweest... door de lancering van de iWatch... hebben de heren daar bij die presentatie gezegd... dat uh, hun album, The Sons of Innocence... Uh, dat die... Uh, tot 13 oktober, tot en met 13 oktober gratis, krijg je krijgt is via iTunes, maar er zit dan nog weer een vuiligheidje tussen, je moet nog wel even wachten tot het 26 september is uh, geweest want dan uh, wordt de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus uh, ten doop gehouden en dan pas, dan kun je hem uh, er even gewoon uh, gratis en voor niks uh, eraf uh, plukken van, uh, van de iTunes mits je een uh, iTunes gebruiker bent, dat, uh, dat moeten we er dan uh, bij zeggen uh, wat gaan wij doen in uh, deze komende twee uur? Natuurlijk uh, gaan wij uh, muziek doen. Live muziek zelfs. Hij staat mij al aan te kijken. Dat is Daniel Tempelman. We hebben twee weken terug hebben we wat uh, van hem gedraaid. Uh, is uh, van Soundcloud hebben we dat even geplukt. Maar straks tussen 8 en 10, gaat hij hier ook uh, live dingen uh, laten horen. Om half negen even een kort gesprek. En dat komt omdat ik naast uh, dit programma ook nog een beetje aan het uh, bloggen ben. En dat blogger dat ging uh, de afgelopen twee weken over één ziekte, ALS. En ik heb uh, de achterbuurman van hem uh, Zandvoort, Richard Bates, uh, gevraagd of hij nog even naar de studio wilde komen. Over zijn bevindingen van uh, de, het uh, verhaal van uh, de Amsterdam City Swim... Uh, afgelopen zondag in uh, de grachten van Amsterdam. Dus uh, ik ben nog heel veel nieuwsgierig... naar wat hij allemaal heeft uh, gedaan. Maar dat heeft uh, dan uh, ja, ook een beetje in een bijkomstig gereden... dat ik, zoals gezegd, een blogger ben. En daar heeft Alternative FM natuurlijk ook wel wat aan. Omdat er uh, daar nou natuurlijk uh, de nodige muziek op uh, te vinden is. En uh, daar heb ik ook uh, wat uh, stukken over schrijf. Goed, uh, dat uh, zeggende ga ik gewoon weer even verder... met uh, datgene wat ik hier in, uh, de, ja, in, het, uh, in de machine heb zitten... En een van die dingen is uh, toch heel erg mooi geweest. Dat is een boek. Uh, wat ooit uh, is uh, geschreven. Uh, onder het Melkwoud. Dat uh, is het boek. Ik ben alleen even de schrijver van. Uh, van het, uh, de schrijver even kwijt. Maar. Uh, degene die dat uitgevoerd heeft. Uh, dat is uh, Fabiana Dammers. En dat was toen nog min of meer. een, uh, een project. wat ze toen uh, deed. op het uh, conservatorium in Amsterdam. Maar het is zo'n mooi uh, nummer eigenlijk. En ik uh, stof hem toch weer even opnieuw af. Hier is hij nog een keer. Onder Milkwood. It is night. Starfall. And dreams pass by. Petticoats over chance. Mazes of colors in this bed. Ja, die, die moeten we nog heel even in de wachten zetten. Want uh, dat, dat was nog niet helemaal uh, de bedoeling. Uh, want dat uh, is uh, de, de single van Silk Valentin. Uh, ja, ja, ja. Dat vind ik altijd wel even fijn. Uh, ga zitten, ga zitten. Ga vooral zitten. Want uh, dat staan, dat, dat, uh, dat, dat, is, dat is. Nou ja. Uh, want uh, we gaan straks uh, een aantal nummers uh, beluisteren van, uh, van, uh, van Daniel Tempelman. Goedenavond, Daniel. Goedenavond. Ja, uh, want uh, jij, uh, jij maakt ook muziek. Ik maak muziek, ja. Ik ben niet de enige. Een tijdje terug zag ik, uh, had ik iets uh, ergens uh, gereageerd op mijn foto. En in één keer paf kwam jij ook eventjes uh, om de hoek. Uh, ja, maar ik maak ook muziek. Het is ja. eigenlijk heel beleefd een vingertje op steek. Heb ik eventjes op Soundcloud zitten kijken en ik denk, nou, ja, dat is er eentje wel voor Alternative FM, dachten wij. Nou, dus, dus, dus dat is altijd wel leuk om te horen. Uh, maar even voor de mensen die jou niet kennen, heb jij, uh, zie jij, ben je jij al een hele tijd bezig? Nee, nee, ik zing nu sinds twee jaar ongeveer. Ik ben ja. begonnen als vingerpicker gitaar -nerd met Tommy Manuel muziek. Ja. Uh, nou, dat, dat is dat die ding. voorbeeld ook? Ik vind dat wel een briljant, vrij briljante man. Hij is wel heel goed in wat hij wat doet. Ja. Uh, maar ook Annie McKee vind ik ook heel goed. Ja. En ik ben sinds twee jaar gaan zingen. Mm -hmm. Ik denk dat is leuk. Ik vond Nick Drake en Tom Waits en dat soort figuren altijd heel mooi om naar te luisteren. Ja. Uh, en sinds twee jaar dacht ik van, ah, ik, ben gewoon, uh, ik ga het gewoon proberen. En het gaat wel lekker. Ja, want je uh, zegt het ook hè f, uh, f, uh, d, d, Ook met je tikken op uh, de akoestische gitaar, dat heb ik, ja. heb, ik, ja. uh, heb ik gehoord. Percussie. En toen zei ik op een gegeven moment. Lijkt Leid. wel op uh, Emiel Landman, zei, zei ik op een gegeven moment ook. Ja, ik ken, uh, ken uh, het niet. Ik, ik, ik ken hem niet. Nou, nee. We zullen zo, zo dadelijk iets van Emiel uh, laten horen. Dan, uh, dan, dan, uh, dan weet je ongeveer waar, wat ik bedoel. Uh, maar uh, is, uh, heb jij daar ook uh, een beetje je speciali specialiteit? Hoe moet ik het zo zeggen? Er zijn honderden jongetjes zoals ik die met de gitaar datzelfde doen. Ja. Uh, maar misschien een combinatie van, de, van mijn stem en de, de gitaar wat ja. het... Uh, wat me onderscheidt van sommige muzikanten. <laughs> ja. Ja. Is het ook zo dat je uh, ondanks alles. toch uh, wat, uh, wat, wat aanloop hebt met optredens en dat soort dingen? Uh, ik speel de 24 ste dus speel ik weer ergens uh, in Amsterdam. Zoek de inval uh, als dat je vraag is. Maar ja, zijn ja, wel, ja, ja, de, ja, dat bedoel ik. Ja. Dus gewoon heb je nog een beetje een agenda. waar je, waar je, waar je ook als muzikant dan nog uh, ja. uh, eventjes een kroeg of een zaaltje in, uh, in kan ja, want ja uh, het, het plukste team van de overheid is uh, behoorlijk de afgelopen jaren bezig geweest. Dus, uh, dus ja, er is een enorme kaalslag uh, geweest. Dus vandaar ook de vraag. Het is uh. vaak voor een gaatje van 70 euro dat ik ergens kan spelen. Café Roest heb ik wel eens gespeeld. Ja. Uh, de cafe, alle cafés in Utrecht en Amsterdam ben ik wel eens, uh, heb ik de mensen wel eens lastig gevallen. Uh, okay, dus dus waar dus ik kan spelen, ga ik spelen. Uh, Oké. Okay, dus, uh, uh, ja, want, want uh, ik, ik, ik bracht jou in verband met uh, onder andere Colin Hoeven. Daar heb, je, heb jij daar ook nog mee gespeeld? Tenminste, niets uh, Samen, maar in een avondvullend ja. uh, uh, programma dat, uh, dat hij geweest is en dat jij geweest bent. Het was een festival in juni, als ik het goed heb. Ja, daar is het festival. En daar heb ik Colin in een café, Een hele leuke plek trouwens, waar heel veel plek is voor muzikanten om gewoon te gaan oefenen en te gaan spelen. Ja. Uh, live uh, heb ik hem leren kennen en via hem ben ik hier terechtgekomen. Ja, want uh, Colin is er denk ik ook wel aan. Je, oh, moet je, wel even, je kunt met een zandvoort uh, gaan. Ik denk dat zo, <laughs> zoiets uh, zou het kunnen zijn, denk ik. Ja, maar goed, het uh, maakt niet uit. Je bent er inmiddels en dat, uh, dat is belangrijk. Uh -huh. uh, is het uh, nog een overweging om. Ja, nu staat, jou, staan jouw nummers op Soundcloud. Maar wil je ook echt muziek gaan uitgeven zodat het bijvoorbeeld. Hè, dat, uh, de echte muziekliefhebbers. jatten niet van het internet, maar ja. die. Kopen het dan? Ik, ik heb mijn uh, eerste EP met vier nummers heb ik op vinyl uitgebracht. Ja. Uh, begin dit jaar heb ik een kar door In Utrecht heb ik dat gereleased. mooie, ten, en, mooie tent is dat, hè? hele fijne tent. Ja, ja, heel ja. mooi in werfkelder. En ja. het sfeervolle kan het niet. Ja. En daar heb ik mijn plaatje uh, gepromoot. En dat die is net uit. Sinds, ja. uh, sinds een paar weken. Sinds een paar weken? Ja. ja. Nou, nou, dat is hartstikke mooi. Dus Let letting go heet die. Uh, dan gaan we dan, uh, een aantal nummers wel vanavond van horen. Dus dat sowieso. Goed, uh, dat is even de introductie voor de mensen thuis. Zo dadelijk uh, gaat hij uh, achter uh, de uh, der, der, naast staan. Uh, dat wordt uh, ongeveer na half negen als ik. Uh, met de, de andere gasten die nu tegenover me zitten Dat is Richard. Ik zal je heel even kort er even bij halen. Richard, goedenavond. Ja, goedenavond Jaap. Ja, want uh, voor de mensen die dat niet weten. Richard uh, heeft uh, meegedaan aan de, de Amsterdam City Swim. Is uh, de achterbuurman hier uh, voor CFM Zandvoort. Als jij uh, je verre kijkt, dan kan je mij zien, uh, uh, zien presenteren, denk ik. Hè? Ja, dat is correct. Ik kijk nu uit op mijn uh, slaapcamera. <laughs> dat bedoel ik dus. Ja, uh, ik zie alleen... Nee, <laughs> er komt niemand binnen een eigen geintje. Uh, maar uh, we gaan zo direct nog even over jouw uh, daden uh, praten. Want uh, er heeft ook een artikel in de stand voor de krant. Komt van mij al af, dus dat uh, uh, is onder andere ook een reden. Maar het is altijd even leuk om te weten van hoe uh, de belevenis is geweest. Dus we gaan je straks uh, nog even terug horen. Dank je. Uh, dat was even voor dit moment. Nou, uh, ga ik meteen uh, laten horen. Wie is Amy Landman? Nou, dit is Amy Landman. Gevalletje bruts. <tie> Het was de bedoeling dat er iets door moest lopen. Nou, dat ga ik dan nu gewoon even met een aankondiging doen. Deze dame heeft een tijdje terug, nou nog niet eens zo lang geleden... Anderhalve week terug in de friknacht gestaan bij 3FM. En ik ben eerlijk gezegd wel heel erg geschommeerd van haar. Het is Shadowland van Jeruzalem. I'm Uh, Jeruzalem was dat uh, met uh, Shadowland. Uh, zo dadelijk uh, gaat uh, uh, Daniel uh, een aantal nummers uh, spelen. Maar zover is het nog niet. Uh, want uh, ik heb even nog uh, een uh, buurman uh, van, uh, van ons uitgenodigd. Uh, ik, uh, ik heb een aantal stukken op mijn eigen website uh, geschreven... waar ik ook regelmatig uh, spullen uh, ook, uh, onder de aandacht breng voor Alternative fm uh, deze zijstap uh, over een uh, ziekte, een spierziekte, die dan ook nog eens dodelijk is, uh, die vond ik toch ook zeer de moeite waard. Uh, het heeft dan toch ook uh, mij uh, behoorlijk uh, op een andere manier aan het denken gezet. En uh, de man die dat ook uh, al een tijdje al uh, heeft, uh, dat is Richard uh, Bates. Goedenavond, Richard. Ja, goedenavond, uh, ja. Uh, dit keer is het voor de radio, uh, is ook wel eens leuk. Denk Even wennen. Ik denk verwennen. Ja, maar goed, het is voor jou een paar tellen lopen en daar ben je er dus drie gevallen en dan zit je hier. Uh, maar allereerst, want hoe ben jij tot die actie gekomen? Nou, afgelopen april kwam ik op de website van de Amsterdam City Swim. Ja. Uh, dat was via een Facebook-link van een oud collegaatje van mij, van Bernice. Ja. En uh, ik zocht weer een nieuwe sportieve uitdaging, eigenlijk. Want ik heb altijd hard gelopen. En uh, dat gaat niet zo heel goed meer. Dus ik zocht iets anders. En ik wil graag sport combineren in dit geval met een goed doel. Dus ik heb het uh, doorgelezen en uiteindelijk besloten om in te schrijven. En toen uh, gaan trainen. Ja, en uiteindelijk heb jij dus meegedaan aan uh, nou, eerst dat trainen natuurlijk. Hè? Want dat heb je gedaan in Amsterdam ook hè? Ja, ook in uh, Amsterdam bij de Haberclub uh, in het Anthropodoc. Maar uh, daarvoor heb ik uh, getraind uh, bij de Houtvaart. Ja. Heel mooi zwembad in Haarlem uiteraard. Ja. Uh, 50 meter bad waar ik uh, regelmatig uh, de baantjes trok. Ja. Uh, dan uh, dan uh, gaat de, de actie op, op touw gezet worden. Hè? Want als je april praat, dan, uh, dan moet je dat natuurlijk uh, gaan doen. Uh, ik kreeg een mail van, uh, van Gilles Kok, de bladmanager van de Zandvoerse krant, onder, onder me snufferd. Zou jij er iets mee willen doen? Nou, dat heb ik gedaan. Uh, het heeft wel even wat voet in de aarde gehad. Maar uiteindelijk hebben we er een paar weken voor, van tevoren hebben we dat, uh, hebben we er een verhaal uh, bij, uh, bij bedacht. En daar dat ben je mee uh, nog uh, neem ik aan, uh, verder meegegaan. Uh... Ja, ik ben in april natuurlijk begonnen met uh, sponsors zoeken. Uh, ja. Natuurlijk via Facebook heb ik dat gedaan. De social media ja. is natuurlijk uitermate geschikt voor. Ja. Vrienden, familie, kennissen. Eigenlijk heeft iedereen daar wel aan uh, meegewerkt en ja. gedoneerd. Uiteraard, daar ging het om. Ja. En uh, daarnaast heb ik een, een sponsoractie opgezet met een, een shirt waar ik in geswommen heb. Ja. En daar hebben lokale sponsors, uh, bedrijven uit, het, uit Zandvoort uh, zelf hebben daaraan uh, meegewerkt. Ja. En uh, leuke donaties, een hele mooie, mooie donatie van mogen ontvangen. Ja, want er waren een aantal uh, uh, grotere sponsors he, die, uh, ja, die dat, uh, die dat uh, gedaan hadden. Ja, nee, vertel. Oké, okay, ja, er waren onder andere ijshandel Zandvoort heeft daaraan meegewerkt. Ja. Hebben Leuk gedoneerd, ja. hebben een, een mooi logo erop gezet. Uh, Club Natiek 23 ja. Ja. van uh, Maarten. Uh, yeah. Paviljoen Storm. Yeah. En, uiteraard, en uh, Ken Am Marcel van Ree. heeft me ook geholpen met trainen. Yeah. En uiteraard ook uh, voor de sponsoring gezorgd. Daarnaast zijn een, uh, was nog een mooie donatie van Rob Bossink. Wil ik uiteraard even noemen. Yeah. Vind ik leuk. En uh, een vriend van mij uit uh, Amsterdam en uit Almere. Van Autrodam yeah. Rob van der Boogaard. Die woont hier ook in het dorp trouwens. En yeah. die hebben super gedoneerd waardoor dat shirt uh, zeker minimaal 1000 euro waard was. Gaat, gaat die nog uh, onder de, de hamer? Dat, uh, hier heeft Richard Bates in, uh, in geswommen of zo? Dat shirt heeft nog een speciaal verhaal, maar dat ja. stel ik nog een keer aan. Ja, ja oké, okay, dat maakt niet uit. Maar dan zelf, hè, de dag uh, dat is afgelopen zondag, uh, hoe is die bevallen? Ja, het was uh, prachtig weer. Ja. Uh, we kwamen aan op het startterrein. Het was op het uh, marine etablissement uh, in Amsterdam, bij uh -huh. uh, het museum. En uh, ja, het was prachtig weer. Uh, elke deelnemer was natuurlijk super gemotiveerd om die uh, ruim twee kilometer te zwemmen. En dat hebben we met veel plezier gedaan. Het was enorm goed georganiseerd. En uh, uiteindelijk heeft het een uh, heel hoog bedrag opgeleverd voor ja, uh, de een, stichting. 1,9 miljoen, hè? Ruim uh, 2 miljoen staat te tellen nu al. op. Oké, okay, dus dat is nog wat daarna nog, uh, nog wat bijgekomen. Er zit uh, volgens mij ook dat bedrag van jou uh, bij. Ja, hè? zeker. Ja, wij hebben natuurlijk ons, ik heb enorme best gedaan om dat bedrag zo hoog mogelijk te krijgen. Ja. Nou Jaap, je hebt zelf zelf uh, twee keer gedoneerd. één ja. keer uh, zomaar. En de tweede keer dat je uh, genomineerd werd natuurlijk. Heel ja. ja, super sportief dat je daarmee hebt gedaan. Mijn bedrag is uiteindelijk uitgekomen op ruim 4000 euro. Ja, dat is wel een behoorlijk bedrag natuurlijk. Ja, dat is ja. super. Uh, ruim ja. boven het gemiddelde van de deelnemers. Ja. Uh, dat, dat maakt natuurlijk... Uh, ja, uh, dat, dat, dat doet voor de mensen die het betreft, hè, dus die de ziekte hebben, hebben... en de mensen die daar ja, direct mee te maken hebben, doet dat natuurlijk uh, wel wat. Ja, uiteraard. Ja, uh, als je op zo'n dag bent daar, dan heb je natuurlijk met iedereen te maken. Ondanks dat er een... Uh, uh -huh een uitgelaten stemming heerst van de zwemmers. Zijn daar natuurlijk daar ook de patiënten aanwezig. Ja. Uh, de ALS-patiënten waar het uiteindelijk om draait natuurlijk. Maar ook die, uh, die mensen zijn natuurlijk super positief... Uh, uh, om te kijken of daar natuurlijk uh, uiteindelijk een medicijn voor komt. Juist. Ja, nou, nou ja, goed. Dat is dan uh, in ieder geval een aanzet. Hè? Die 2 miljoen, die... Ja, maar waar gaat dat naartoe eigenlijk? Weet ja, die gaat naar onderzoek voor ALS. En in... Onder, in, um, in uh, wat wil ik zeggen? Uh, in... Onderzoek? onderzoek? Wetenschappelijk, wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek ja. ja Ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. Maar Bernhard Muller van uh, Project Mine Onder andere. Die uh, doet daar uh, heel erg goed zijn best. Om uh, tot een, uh, tot een uh, goed onderzoek te komen. Van de DNA onder andere. Ja, ja en Project Mine is onder andere ook uh, actief in de autosport. Met Lisette Correct. Braams. En, ja. uh, en uh, Luc Braams. Dat, dat weet ik dan weer. Goed. Uh, nou ja Richard. Is het uh, zover dat het je nog bevalt. Dat je misschien volgend jaar het weer gaat doen. Ik zou het heel graag volgend jaar nog een keer willen doen. Ja, zeker. Absoluut. Dus het smaakt naar meer? Het smaakt absoluut naar meer. Ja, Oké. Okay. Goed, ik dank je voor even de, de korte bijdrage. Dat heeft ook dat ik er zelf iets mee, uh, mee heb. Omdat het, uh, bij, ja, het, het begon te leven op het moment dat ik de mail van jou binnenkwam. En ik denk, nou, zullen we dan even kort uh, dit ook even bij Alternative FM nog even heel kort even benoemen. Dankjewel, Jaap. Is goed. Goed, uh, dat was uh, Richard. Uh, ik ga nu even kijken uh, aan de andere kant van, uh, van uh, waar Daniel zit. Ja? Yeah. Ja, yeah. ja je, je bent heel duidelijk te horen, Daniel. Uh, cool. Want, want uh, zo dadelijk gaan wij. Uh, ik ga eerst even kijken of mijn goede vriend uh, Marcus Van zo uh, zover is. Die is ver, zover, dan ga ik aan jou vragen. Waarmee ga je beginnen? Ik begin met Window at Dawn. Oké, okay, laat maar horen. As I pass your window at dawn, every time that I can recall As I pass your window at dawn, it hasn't changed at all As I pass your window at dawn, every time I can recall As I pass your window at dawn, it hasn't changed at all Try not to glance this time, live there for four years in a row, try not to glance this time. I try not to glance this time, live there for four years in a row, try not to glance this time. up easily My cool body used to warm up easily Why not take this shortcut What is it left to say Why not take the shortcut, it's too early anyway Why not take the shortcut, what is there left to say Why not take the shortcut, it's too early anyway Ja, ja, ja. Nou, je bent uh, nu gewoon uh, lekker warm gedraaid ja. Ik zou zeggen, uh, speel de volgende twee ook nog maar oh, <laughs> Ja, okay. ja, that, ja dat lukt dat, denk je? Dat lukt wel ja. Laat ik even een andere gitaar erbij pakken Ja, dat maakt niet uit Heb je, uh, heb je nou twee akoestische gitaren of één ik akoestisch? Eén elektrische elektrisch gitaar, dus, maar dat is jazz gitaar, dat is half akoestisch eigenlijk ja. Er zit een klein F2 f 2 f gaatje in en dit is gewoon vol akoestisch Het is vol akoestisch uh, ik, ik, ik moet even, uh, er even bij zeggen, uh, het was een, uh, je hebt een uh, behoorlijk donkere stem en dat doet okay. mij ergens aan denken. Uh... Heel af en toe in de verte. Een klein stukje. Hij is vanavond besproken in de wereldruid door Leonard Cohen. Wow, dat ja, vind ik een compliment. Dat timbre zit er een beetje in. Maar dat is wel heel, heel, heel, heel speciaal in ieder geval. Ja, ik vind Leonard Cohen echt... Ja, ja, is okay. dat een van je inspiratiebronnen? Ja, qua teksten vind ik hem echt heel goed. Maar ook zijn ja. Uh, ja, dus hele manier van hoe hij een liedje brengt. En ja. het trieste van zijn leven. ook Het is een poeet hè, die hij is gaan zingen eigenlijk later. Dat vind ik, vind ik heel mooi. Komen we zo op, want je, je, okay. je, je hebt een aardig uh, poëtisch. Dat vind ik wel leuk om straks nog even uh, ergens uh, nog even met je, met je het over te, over te gaan hebben. Welke twee nummers ga je nu spelen? Ik ga nu Just On The Spot spelen en daarna Hand of Death. Oké. Okay. <middels> Just on the spot you hit me, just on the spot. Didn't wanna lose it all. Didn't wanna choose for it all. Just on the spot you hit me, just on the spot. Didn't wanna lose it all. Didn't wanna choose for it all. See you standing there holding his hand. I'll never change being on my own again. When I see you standing there holding his hand, I'll never change being on my own again. Dankjewel. En het laatste blokje: Def. Inside the basement, watching the years go by. I wanna live underneath the pavement, watching the years go by. I wanna live inside the basement, watching the years go by. Starts to make a mess Crushing, wiping all the misery that's left You can run away You can run away Once the hand of death starts to make a mess Crushing, wiping all the misery that's left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 Dankjewel, Daniel, voor dit moment. Dank je. Ja. Goed, we gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer van hem horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog opnames die wij eerder hebben gemaakt... van andere mensen die hier onze studio hebben bezocht. Dit kwam ook van het handje van Marcus van Dam. Dat heeft hij wel daar bewerkt. Maar degene die het echt helemaal uit heeft gevoerd... dat is Ariane Abberstee. Ga maar eens even luisteren. En dan heb ik uh, toch weer hetzelfde uh verhaal weer van uh, Sirico van Adel. Leuk is dat, maar uh, dit moet hem zijn. Dit is Ariana Abbestee. Naked on top of this scaffold Don't want them to see me naked, hated On top of this scaffold Don't wanna be the one hated Where are my clothes, my dignity? Was I supposed to share my Where is my heart, my victory? I got stuck in the seal, losing my credibility top of this scaffold can't find my last words hollow shallow on top of this scaffold don't want them to think shallow where are my clothes my dignity was I supposed to share naivety where is my heart my victory I got stuck in the seal, losing my credibility So oh what? Presumptuous eyes on me. Yes, here I stand on top of this scaffold, and I'm going down.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 Ja, Arianna was dat. Arianna Abberstee, die wij eerder dit jaar uh, bij ons in de, in de studio hadden gehad. Of hebben gehad. Uh, dit uh, speelde zij onder begeleiding. Ben even de naam van de, van de snuiter. Ben, ben ik even kwijt. Uh, dat, heeft, uh, dat met Naked was dit uh, het nummer. Uh, bovendien schijnt zij ook uh, genomineerd te zijn voor de grote prijs van Nederland. Om daar ook uh, mee te gaan doen. Uh, dat ze zelfs al in de kwartfinales uh, zit dat, uh, dat, dat, dat, dat idee had ik ook al Maar uh, We gaan eerst even praten met de man Die vanavond uh, de hoofdmoot uh, van zijn rekening uh, neemt Dat is Daniel Tempelman uh, Ja ik uh, bedoel het is, uh, Je had het net over poëzie Ja want dat Dat, dat, dat, dat, dat is toch wel heel uh, Ben jij poëtisch aangelegd? Dat vind ik moeilijk Vind je moeilijk? Uh, ik, ik, nee, ik denk, denk het niet. Nee? Nee, ik kan het wel kan het heel erg uh, van genieten. Maar ik denk niet dat ik zelf heel erg uh, poëtisch ben. N nee. Dat ben je niet. Maar nee. uh, heb jij, uh, uh, lees jij uh, dingen bijvoorbeeld? Uh... Nee, nee, nee, ook niet. Nee, nee. Ik, ben, ik ga toevallig wel naar de nacht van de poëzie over twee weken. Ja? Maar dat is echt de eerste keer dat ik tussen die gasten rond ga lopen. Ja? Ik ben ook helemaal niet of, of ik dat leuk vind. Of dat ik daar heel erg op afknap. Ja. Het heeft ook wel een beetje zo'n sfeertje van interessant doen. Uh, ja, ja, ja een beetje ik, dat gezien en gezien willen worden, ja, zoiets. Ja. Ik, ik schrijf een tekst over dat ik me kut voel en dat komt er ja. gewoon uit. Dat komt ja. er vanzelf uit en daar hoef ik niet zoveel voor te doen. Nee. Ik ben niet heel erg bezig met uh, hoe, hoe woorden mooi passen of zo. Is dat ook een beetje jouw uitlaatklep? Want uh, wij hadden Martin van der Vrucht, die hadden wij hier ook. Dat is een uh, collega trouwens uh, van, uh, van Marcus. Die is hoofdtechnische dienst bij uh, De Omroep in uh, Deventer. Mm -hmm. nou, uh, hij is dat hier, maar goed, uh, die zei van, ja, ik ben over het algemeen een heel positief ingesteld mens, maar uh, mijn liedjes zijn altijd heel zwaarmoedig. Uh, is dat een beetje bij ja, jou ook ik zo? ik ben, ben best wel, uh, ja, ben best wel, on, uh, ja, weet je dat, een beetje een zondagskind, ontspannen, Ja. Uh, huppel een beetje van, ja, gewoon van dingen, van studie naar werk en ja. doe leuke dingen. Ik ja. heb veel gereisd, afgelopen twee maanden ben ik in Brazilië geweest. Ja, dat zag ik, zag ik. ja, ja. Dus ja, uh, dat dus misschien wel een beetje waar. Ja. Ja. Neem je dan ook van die werelden dan iets mee waarbij, hè, want ik heb gezien dus dat je in Rio hebt gezeten. Nou, ja. He, het WK-voetbal heeft zich daaraf uh, gespeeld. Uh, we hebben, kennen allemaal die verhalen van favela's en, uh, en armoede. Uh, heb jij daar ook iets van ja, we gezien? Hebben, we hebben zeker nog. Hebben, ik ben met uh, twee maten daar <coughs> geweest. We hebben in een favela overnacht. Uh, dus daar ja. een, uh, je hebt een systeem. Ja. Airbnb. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Maar het zijn mensen die een appartement verhuren. En er was ja. een Fransman die daar uh, woont. Ja. Die daar een appartement gebouwd heeft midden in een favela. Ja. Bij Santa Monica in de buurt. het ja, ja, ja. was wel heel bijzonder om dat mee te maken. Want we gingen daar de eerste dag heen. Van oké, okay, uh, portemonnee bij je, telefoon bij je. Uitkijken. En nou, Terwijl er gewoon eigenlijk niks aan de hand was. Helemaal niks. Het is gewoon ja. gezellig. Van hé welkom, fijn dat je er bent. Wat doe ja. je, waar kom je vandaan? Ja. Hartelijker dan in het centrum zeg maar. Gek is dat eigenlijk. Ja, is, is dat ook een soort van manipulatie van de media? Wat jij denkt? Dat, dat, er, dat, dat, we, dat ze die beelden willen laten zien om... He? Mensen angst aan te jagen terwijl er eigenlijk ja, jij fluitend met je konuiten in, uh, in een verveler bij wijze van spreken rondloopt. Ja, je, er komen ook wel wat vage gasten daar. Je ziet ook ja. wel dat er gedeeld wordt. Maar als je ja. daar niet op let en gewoon doorloopt, dan is er niks aan de hand. Ja. Ja, ik, ik, ik denk dat heel veel uh, hoge meneeren gewoon van die vervelers af willen. Want ja. dus, uh, ze willen daar mooie huizen in zitten. Ja. Is het ook zo uh, dat, dat, uh, dat je dat leven, uh, wat je daar ziet... Dat je dat dan onbewust misschien opslaat. En dat je daar misschien dan weer een liedje over zou kunnen schrijven. Of werkt het niet zo? Het is nog niet gebeurd, maar ik nee. hoop het wel. Ja? Ja, dat het later over misschien een half jaar ineens uh, uh, gaat inzinken. En dat ik dan ineens daar... De en geest uh, krijgt uh, door, door, door, door iets op te schrijven. En waarvan je denkt, nou dat, uh, dat ja. is wel goed voor een liedje denk ik. Maar ik ben best wel egoïstisch. Ik schrijf toch wel vaak over mezelf. Niet over dingen die gebeuren uh, om me heen ofzo, ik ben geen ben, ben jij, met een jackman figuur. Ja, ben jij eigenlijk echt egoïstisch of, uh, of valt dat wel mee? <laughs> je zegt het je nou al, uh, ja ik bedoel, uh, uh, kijk ja, dat ik, krijg ik, je natuurlijk als je op een radiozender zit. Ik natuurlijk. kom hier in een radio uitzending om mijn eigen liedje te spelen, dus dat denk ja. ik wel genoeg. Ja. Dan vind je jezelf toch wel heel erg aardig, in ieder geval <laughs> ja. heb je wel iets uh, hoge pet op van jezelf. Ja. Nee, oké, okay, maar goed. Ik bedoel, maar, uh, maar je hebt wel oog voor de wereld, of? Ja, ja? Niet wel. Ja? ja, ik denk dat ik wel zie wat er gebeurt. Ja, uh, ja. Maar, ja wat, zou, ik, uh, hoe, wat moet ik nu zeggen? Ja, ja, nee, ja oké, okay, maar goed, uh, dat het dat, dat, dat, dat, dat op een gegeven moment bijvoorbeeld, hè, dat het zich zou kunnen uiten in een liedje, dat zou toch kunnen, hè? Ja. ja. Hoe, uh, nog even over jouw EP die je uit hebt gebracht. Hoe waren de reacties uh, nadat je die uh, in januari hebt uitgebracht? Goed. Ja, ja, ja? verschillende reacties. Uh, uh, niet iedereen vond het mooi natuurlijk. Ik nee. had heel veel vrienden uitgenodigd. Sommige mensen vonden het niet mooi. Nee. Maar van de mensen die gewoon zijn gekomen omdat ze mijn muziek van gehoord hadden van mijn muziek. Van mijn YouTube-filmpje mm -hmm. op, op, uh, op internet. Uh, ja, alleen dat ik hen... Is ook wel eens een keer eerder genoemd. Van dat lijkt daarop. Oké, okay, dus, dus ik, ik heb het dan niet zomaar... Uh... Nee, ik vind het heel uh, grappig dat jij het ook zegt. Ja. Misschien is het wel zo. Ja, nou goed. We gaan straks in het tweede uur nog even verder uh, daarover horen. We gaan dit nog eventjes uh, draaien tot aan het uh, nieuws van uh, 9 uur. Ook eigen opname. Dit is Linda Kreuzer met Home. Day. Light. Take me to the page, the fertile stage. Two hearts meet each other.